Joris de met het NOS-journaal. Een enorme drugsvangst in de haven van Antwerpen. In een container met vis vond de Belgische politie gisteren 4000 kilo cocaïne. Die heeft een geschatte straatwaarde van zo'n 200 miljoen euro. Bronnen melden dat 14 mensen zijn opgepakt, onder wie een aantal Surinamers die in Nederland wonen. In juni moeten basisschoolleerlingen weer helemaal naar school gaan, net als voor de coronacrisis. Het kabinet wil dat als de eerste weken van gedeeltelijke heropening in mei zonder problemen verlopen. Dat melden bronnen tegen de NOS. Volgens het RIVM is het openen van de scholen veilig genoeg... omdat kinderen een relatief kleine rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. De Franse minister van Sport zegt dat het nog lang niet zeker is... of de Tour de France en Roland Garros in september kunnen worden gehouden. Eerder zei de minister nog er alles aan te doen om de tour te laten doorgaan. De twee grote natuurbranden in het zuiden van het land zijn nog steeds niet onder controle. Bij de branden in de Deurnese Peel en bij het Limburgse dorp Herkenbos zijn geen vlammen te zien, maar ondergronds smeult het nog. Positief is dat het vandaag minder hard waait en dat maakt het blussen makkelijker. Mogelijk ontlopen de Nederlanders Rolf B. en Gert-Jan N. een levenslange gevangenisstraf in Hongarije. Daar werden ze vorig jaar met drugs betrapt op het Tsiget-festival. De Hongaarse justitie doet de twee een voorstel. Er komt geen proces als een celstraf accepteren van 8 en 10 jaar. De zaak krijgt veel media-aandacht, omdat Rolf B. een bekende sprinter was. Politieagenten die op het werk een posttraumatische stressstoornis oplopen... moeten sneller hulp krijgen, zegt minister Grapperhaus. Nu moeten ze vaak moeite doen om aan te tonen dat ze terecht thuis zitten.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 Zijn. We dingen samen door het leven zijn elk aan de vrouw verbleven deel en samen alles wat het leven bevat. Door altijd daar aan terug te denken, zal ik je steeds. all oh, it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 Was in een hele kleine havenbaan zat een bruin gedrande koosjo met zwart krullen haar en hij zei: Amigo mio, zij was de mooiste vrouw in Rio. Toen lachte Don Filippo, die achter de dampkast stond: Hey hey, Caramba ja, Caraco, dat is Caramba, carafel, een bier Vervloek, sacramento, Dolores Ik zoek mij een ander met plezier hey, hey, ja. Caramba, carafel, een whisky Caramba, carafel, een bier Vervloek, sacramento, Dolores Ik zoek mij een ander met plezier Dag Le Mans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 Ik ben zo blij dat ik hem heb Toen zag ik die mevrouw Bent u misschien bekend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 Niet blijk ik, maar ik heb in mijn hart veel verdriet. Zou graag willen huilen, maar tranen die helpen me niet.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Als de trot wordt gemeten. als de planken worden weggekort. Als je al je lievelingen vrijend op de kade ziet, voor je voor het eerst, je in je landje achterliet. Als je opstond langs de kade, naar de mysterieuze zee en de mens. Als je het slanke ranke puntje van de vestige toren ziet, voel je voor het eerst hoeveel je in je lijntje achterliet. Als de kolonialen zingen met een zenuwschwarm het vaderland gaat nooit verloren, zo uit de haven uit. Als je naast je de officieren strelen en problemen ziet. Voel je ook zoveel hoeveel je in je lijstje Als je aankomt in emmeide en de boot ligt even teer. Als de Hofmeester komt vragen of je nog wat zenden wil. Als je even later langzaam Holland verdwijnen ziet, voel je martelen en zaren wat in je, je Holland achterliet. Als de en nog de watjes uitsteekt boven het grijze en bruin en de lijnen dan verwaarloos. Het een mooie blonde duin. Als je turend in de verte. mooie, trouwe ogen ziet. mooie je eindelijk heerlijk vuil. wat je in je Hollands aangeriet. U hoort de muziek van Willy Derby met als de tros wordt losgesmeten.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 als ik daar eens vertrouwen kon Ja, dan zou ik het heus wel weten Ik had geen tijd meer om te eten Zou hard kussen, kussen, kussen Zou hard kussen, van heb ik jou Zij tot zijn vrouw, luister eens leeg. Daar ginds in het buitenland is het niet pluis. Ik blijf deze vakantie maar thuis. Dat Zwitserse reisje om later wel meisje. Je zit daar toch maar op zo'n rots. Als ik een en ander in het tuintje verander, dan zingen we strakjes vol trots. We gaan van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 Een in mijn tuin een derde plant, met edelwijs voor mijn privé. We gaan van het jaar niet naar Zwitserland. Oh ho, oh, yeah. in mijn tuin een derde plant, en ik jodel van Hollarié. Vietje yeah. die sloopt met een windbuks door het gras.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 And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 Heel veel gezondheid, wees sterk en we komen er doorheen. een anderhalve meter afstand. En dan gaat het hopelijk allemaal goed goedkomen. Ik wens je nog een hele fijne week. Tot ziens. Zodra ik 16 jaren werd, heeft moeder een mag gezegd. Mijn kind, vrouw, het man, volgt niet Slecht. Ze maken al de meisjes gek alleen voor tijd dat Ze hebben allemaal hetzelfde dus moet die ander lijf. En hoe meer ik het te mijn moeder had gelijk wordt nooit verlies, want dan ben je verloren Je erin dat alle bij je oren wordt nooit verliet maar de wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je dit je gaar. Oh, oh,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 Zodallen bij je oren. Wat nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefde wordt, dan ben je de chega rekenmark.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 Iedereen een zoen, uit 60.000 kelen klinkt een opgeluchte zucht. Wie, wie, wie, wie heeft er weer het laatste voor? Vijennoord, Vijennoord. Wie heeft er weer een kool gescoord? Vijennoord. Het zit wel eens mee, het zit wel eens tegen, niet altijd zo.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 Het zit wel eens tegen, niet altijd zon. Ook wel eens regen, maar wie heeft er weer het laatste woord? Zij jij. Wie heeft er weer het laatste woord?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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. In de kromme Ellenbogsstraat is een vreselijk lawaai. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.